Waarom zwijgen mensen over misstanden? Hiervoor zijn verschillende oorzaken te noemen onder andere. Zich laten omkopen. Zich in een wurgkoppeling bevinden door de bank met een dure hypotheek en bang voor eventueel ontslag bij spreken of negatief commentaar over een. Misstand. Afgestompt geweten en geestelijke blokkade. Zich beter in de kaart wensen te spelen bij leidinggevenden om meer salaris en daarom bewust geen misstanden willen zien. Vaak gaat het ook om doodnormale maatschappelijke onnozelheid.